Toen ze probeerden om de werken te verkopen liepen ze tegen de lamp. Dali maakte de twee houtskooltekeningen als illustratie voor een boek. Ze zijn inmiddels weer terug bij de eigenaren. Voor het eerst in negen jaar heeft de Nederlander de halve finales bereikt... van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Tennisser Telon Griekspoor versloeg Gijs Brouwer met 2x6-4. Griekspoor is bezig aan een goed jaar. Vorige maand won hij in India het ATP-toernooi.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM Met nu. Dubak leeft. Ah, dit is echt niet normaal. Ik heb je geen woorden voor. Vandaag 18 februari straks de geschiedenis. Maar eerst even. Get Lucky to Door Cinema Club. De muziek Keep on Smiling, zo is de laatste day van True Door Cinema Club hier bij Tubak Leef. Ja. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 18 februari 2003, een metrobrand in de metro, dus van uh, Zuid-Korea. Kostte 200 mensen het leven. Dat is echt een bizar verhaal. One of the worst arsen attacks in history occurred on february 18, 2003. 56-jarige Kim Day-ham een brand op een in de Zuid-Koreaanse stad. Er waren heel veel brandbare materiaal in deze metro. Dat hadden ze niet zo goed uh, afgewerkt en uiteindelijk ook het personeel reageerde heel erg slecht. Had veel beter moeten reageren. Dat er heel veel levens uh, kunnen besparen. Uiteindelijk zijn er 200 mensen bij om het leven gekomen. Daar is een hele politieke rel omheen uh, ontstaan. En uh, nou goed, een hele politieke strijdpunt en uiteindelijk deze man is, uh, is opgepakt en uh, uiteindelijk ook later weer overleden vrij snel. Hij heeft niet lang uh, in nee. de gevangenis gezeten. Ik nee. heb zelf het idee of hij heeft zelf geholpen of de andere gevangenen die, uh, die werden doodziek van die man en die hebben we gewoon het ja. kleiner gemaakt. Klopt ja. In 2003 ging in de gevangenis en in 2004 overleed hij om. Ja, dat is echt niet geloofd. Ja, Metrobrand in, uh, in Zuid-Korea. Ja, het is nog maar één jaar geleden, hè? En toen was die enorme storm hier in Nederland. Jazeker. Storm units. Heel veel bomen konden de harde wind niet aan en vielen om. Op twee plaatsen in Amsterdam overleden mensen... omdat ze onder bomen terechtkwamen. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Kom, nee, nee, vies niet. Vlieg, Holy oh, shit. Het gaat er heel. wind zorgde op heel veel plaatsen voor schade. Met name aan daken. Jeetje, yeah, echt die kan Ik kan me heel goed herinneren. Echt. Dan zie je gewoon een heel knullig filmpje. En dan zie je een heel dak van een heel gebouw afgaan. Je ja. denkt, ja, werd gewoon gegrepen. Uiteindelijk zijn er vier mensen bij Om het Leven gewoon even nog? Hè? Ja, daar, het is relatief nog weinig als je ziet hoeveel schade er was. Ja, ja. en in Duitsland heet die uh, Zainab. Die storm. Ja, bij ons heet hij hoe noem En daar was die oh, Oké. Okay. Ja, dat is een okay. andere naam gegeven. Het is, uh, is negen jaar geleden... Toen had je een enorme gewelddadige confrontatie... tussen demonstranten en binnenlandse troepen... op het onafhankelijkheidsplein. denk je, ook oh, dat is het Nee, dat was het Plein van de Hemelse Vrede. Ja. Maar dat was in Kiev, negen jaar geleden. En die leidde tot zeker 25 doden. Meer dan 400 gewonden. En het was de bloedig, bloederigste dag... sinds het begin van de protesten in november 2013. En het begin van de revolutie van de waardigheid. Ja. Even liefde van de waardigheid. Ja, zeker. Goed, in 2013. Striking workers at the Anglo-American platinum mine in South Africa continue to defy Tuesday's deadline to return to work. Around... Vijf Zuid-Afrikaanse mijnwerkers worden neergeschoten door bewakers. Ze zijn rellen tussen verschillende mijnwerkersbonden. Want ja, deze m plant uh, platinum, uh, platinum uh, producent, een mijn die heeft aangegeven dat ze de mijn willen gaan verkopen. En dat waarschijnlijk, deze wat was het ook weer... 14.000 mijnwerkers waarschijnlijk ontslagen worden. Huh? En sowieso waren de arbeidsomstandigheden van deze mijnwerkers heel slecht. Dus ze waren het helemaal zat. En allerlei, uh, dus vak, uh, vakbonden hadden weer andere ideetjes. En onderling stonden daar weer uh, theorieën over dat het niet... Ja, uiteindelijk ruzie. Ruzie, ruzie, ruzie. Uiteindelijk moesten daar uh, de bewakers bij komen. En waren dus vijf mensen, de Sjaak... Ja, uiteindelijk hebben ze heel veel stakingen gehad. Echt bizar veel stakingen. Maar ze 20% verlies hebben geleden. En dan hebben we het over bedragen. Bijvoorbeeld in één jaar tijd hadden ze in 2013 hadden ze 84 miljoen euro winst. En uh, uiteindelijk, ze een jaar later, hadden ze 21 miljoen minder verlies. 21 okay. miljoen. Nou, ja, goed. Dat zijn bedragen. Je denkt, bizar. Ja, zeker. Wat er allemaal uit de grond wordt gehaald daar. Dat is dus heel veel, blijkbaar. Wat in nog meer? Uh, 19... 29 was de allereerste uh, vooraankondiging van de Oscars. En dan denk je: wat is dat? Dat is de belangrijkste filmprijs in de Verenigde Staten. En voor mijn gevoel komt er binnenkort weer eentje. Okay. En uh, het was zelfs zo wat ik hoorde nu dat die film Elvis dat die ook uh, genomineerd is. Oké. Okay. Dat is in ieder, geval, in ieder geval de hoofdrolspeler. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, ja dat kan ja, me zeker. Dat was wel erg goed. 1982, de stilte rond Christiane M. En het is van uh, regisseur Marleen Goris. En hij gaat in première. En later krijgt hij een gouden kalf. En de, de hoofdrol is, is Eda Barends. En het, het gaat dus uiteindelijk over een vrouw... die in een winkel, zeg maar, een jurk in haar tas stopt. Oh ja. Ja. En uiteindelijk komen er twee andere vrouwen bij... En dan worden ze aangesproken door de, de, de winkelbediende, de man. En die wordt uiteindelijk doodgeschopt. Ge, ge, Je ziet er niks van. En het maf is, het wordt op een bepaalde manier in beeld gebracht. Even een fragment. Zo wordt het in beeld gebracht. Suspense? Met, met wow. dit, soort, dit soort muziekjes. Er wordt verder niks gezegd. En het is een hele aparte film. En vandaar is ik ook het Gouden Kalf... En uiteindelijk komen deze drie dames in de gevangenis. En het is echt een jaren tachtig film. Is het de moeite 80. waard of is het een beetje... Ja, het is... Hebben we gezien. Ik heb fragmenten ervan zitten kijken. Ik denk, het is wel apart voor die tijd. Het is echt een heel aparte maar film. Ik, ik krijg in eerste instantie het beeld van: hé, hey, is het stilte rond Christian F. Ja. Dus, maar dat was het dus, dat was het dus niet. Nee, nee, uiteindelijk, nee. de film heeft maar 300.000 gul gekost. Dat vind ik wel oh, bijzonder. Dat, we wel weinig, dat ja. gebeurt niet vaak, dat er zo weinig voor een film ja. wordt uitgegeven. Het is een bijzonder film, dat kan ik je alleen maar vertellen. Ja. Goed. In 1913 had het je Pedro Las Curin, Die is, is maar één uur president geweest van Mexico. Oké. Okay. En dat was een manoeuvre van Victoriano Huerta. om na de staatsgreep tegen Francisco I. Madero op enigszins legale manier president te worden. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zat... maar het klinkt wel heel interessant. Eén uur. Eén uur president geweest. Nou, dan denk je... oh, maar god, dat is echt heel veel werk. Dat had ik niet zo in geschat. Ik hoef niet meer. Dele, beloved, Straks de verjaardag. eerst ze een lekker stukje muziek op die zender. Cool as Nieuwe CD hebben ze uit. What it is, I'm against it. Om even een moment van rust. In de zaterdagmorgen. Cool as Shaker. En de nieuwe springen, whatever it is, I'm against it. Dat je het maar even weet, het is tijd voor. Zeker wie is de jarig? We kijken ernaar en een van degenen die jarig zou zijn geweest. Even een. Even, gewoon even gokken, wie denk je? Nou, ja, ik weet het. Ik weet het. Wie, ja? Dus uh, in ieder geval iemand die auto rijdt, graag. Ja, top. En uh, het grappige is, dit gaat dus om Enzo Ferrari. En ik heb een collega, die heet Lorenzo Ferrari. Kijk. Hey, hoe leuk is dat? Genoemd. Maar deze man is geboren in 1898. Autocurier en, uh, en fabrikant. En uh, hij begon dus op 21 jaar geleden tot te race bij de, het kleine CMN. En hij stapte over naar Alfa Romeo. En uiteindelijk hebben we zijn... Uh, Ouders. Uh, hij, hij, de, de ouders van graaf Francesco Bar Baccarat, Baracca, die yes. hebben voorgesteld om de afbeeldingen van, die, van die, uh, dat paard op zijn auto te zetten. En dat is een, uh, het is een Cavallino Rampante, een steigerend paard. Oh ja, ah, dat is nou, hij vond het wel een goed idee, maar het duurde nog wel even voordat hij op de wagen verscheen. Het was pas in 1932. Maar goed, uiteindelijk is hij na de Tweede Wereldoorlog is hij in 1947 zelf auto's, auto's gaan uitbrengen onder zijn eigen naam, de Formule 1. En toen ging hij uiteindelijk ook de strijd aan tussen ja, met Alfa Romeo, waar hij vroeger voor reed, toen ging hij met zijn eigen auto's racen. Dat duurde even een paar jaar, toen uiteindelijk heeft hij daarvan gewonnen, natuurlijk. En deze, deze Enzo Ferrari was natuurlijk een persoonlijke vriend van Prins Wen Bernards. Ah, dus ja, die ja, hebben ja, ja. echt heel wat uh, leuke rondjes samen gereden, denk ik. Ja. Die is echt oud geworden, 90 jaar oud. Ja, dan nou ben je dat ook. Dus blijkbaar is racen goed voor je gezondheid. Ben het ook negentig geworden? Nee, die is, uh, die, die is veel ouder geworden ja, nog. dan nog die nog wel ouder. Ja, zeker. Nou goed, degene die ook negentig is geworden... Doe maar rustig. Ja, doe even normaal. Wie is dit? Joko Ono. Jawel, de weder van John Lennon. En eigenlijk denken bij mezelf... Oh, is dat gekke mens die de Beatles uit elkaar vandaan dreef. Maar deze dame, die heeft bizarre dingen meegemaakt. Die is geboren in San Francisco. Uiteindelijk is... Uh, over de hele wereld uitgewaaid uh, geweest. Uh, mijn vader werkte bij een of andere bank. Tokio, New York. Nou overal. Uiteindelijk zat ze in 1945 in een schuilkelder in Tokio. Oh. En dat is het dodelijkste luchtbommonument geweest in 1945. 1700 ton aan uh, granaten zijn daar neergegooid. Uiteindelijk uh, 500.000 napalm. Nou, het is echt een vuurzee geweest van 41... Uh, vierkante kilometer is gewoon verwoest door de Amerikanen. Maar ze was geboren in Amerika. Ze is geboren in Amerika. Uiteindelijk Wat doet hij... ze daar dan? In 19. Ja, omdat haar man <kug> of haar uh, vader werkte voor de 100 bank. Maar goed, dat oh. heeft ze overleefd. Uiteindelijk kwam ze in de jaren 60, nog voor de Beatles bij de Fluxius uh, Kunstbeweging. En dat is een kunstbeweging die nam alles op de hak. Dus die hele rare performance. Haar eerste performance in 1964 was in een zwart jurk voor het publiek gaan zitten niks zeggend En dan afwachten wat er zou gaan gebeuren. Wat gebeurde er? Sit sit ja. De sit-up comedian. De sit-up comedian. Wat was de bedoeling? Dat mensen uit het publiek met de schaar een stuk van een jurk af uh, gingen knippen. Nou, Uiteindelijk ging dat gebeuren. En uiteindelijk is dat een hele speciale beweging die in gang werd gezet. En daar was ze een onderdeel van. En later heeft ze natuurlijk best nog wel grappige muziek gemaakt. Ja, mm. momenteel maakt ze zelfs nog steeds muziek. met dit... Dit is een plaat van vijf jaar geleden. Toen was ze 85. No Bad dancer. Ja, nou, maar ze klinkt niet oud. Nee. Stem. En als je haar ook ziet in interviews... Bijvoorbeeld een interview uit 19... Nee, uit 2003, 13. Toen was ze negen geworden. Heel bij de hand. Heel gevat. En uiteindelijk het mooiste is misschien dit nog wel. In de jaren zeventig. Samen met John Lennon nog. Altijd een beetje zo'n zwaar klinkende piano is een beetje vervlogen tijd, maar goed. Joke Onen, nog steeds actief in de kunstwereld, dus. Nou, zij is eigenlijk uh, ook wel de erfgenaam geweest natuurlijk, van John Lennon. Ja, klopt. En ja. haar zoon, uh, die, die echt, echt exact John. dezelfde stem heeft, hè? Ja, ja. Echt heel grappig vind ik ja, dat. Ja, ja. goed. We woont nog steeds in het Dakota gebouw, ook. Oké. Okay. Een van de eerste gebouwen wat bijna in Amerika werd gepland, ook, Oké. Okay. Goed. Wat nog meer? Ja, uh, Gary Ridgway, dat was een Amerikaanse seriemoordenaar. Yeah. Die staat ook wel bekend als de Green River Killer. En hij werd uh, in november 2001, 30 november, werd hij dus gearresteerd op de verdenking van de moord op vier vrouwen in het begin van de jaren 80. Maar hij bekende twee jaar later dat hij de 48 vermoord had in de buurt van Seattle en Tacoma in de state of Washington. En hij heeft dus wel strafvermindering gehad. Als je maar vertelde wie die allemaal vermoord had. En blijkbaar zouden het er nog veel meer zijn dan die 48. Bizar. Dus uh, ja, er, er zijn ook uh, boeken en films over gemaakt en zo. Dus uh, ik heb wel zo van, oh, ik ga nog wel eens kijken. Er is een, dat is een beetje macaber. Wat bezielt mensen om zoveel mensen. Maar het waren allemaal prostituees. Oh. Maar alsof die minder waard zijn. <laughs> ik bedoel, dat zijn juist ja mensen die eigenlijk... Heel, hele slechte jeugd gehad hebben en zo. Ja, die gewoon ook iets kunnen betekenen voor een andere. Ja, ja dat was hij gaat het hier om vermoorden. Dat dus, uh, hij heeft toch iets uh, tegen vrouwen op een of andere manier. Green uur. River Killer, ja. Je, je hebt hij ook zal de... wel een uh, nare moeder gehad hebben. Want zo is dat vaak, hè? Ja, toch dat een beetje er, toch een moeder, he, ja. ja. Ik heb wel dingen over hem te lezen, maar ik weet het allemaal niet meer. Goed, uh, je hebt ook een Green, de uh, Black River Killer. En dat is een of andere ja. plaat. En die lijkt wel hierover te gaan, maar dat is niet zo. George Kennedy, zou junior, oh. zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is overleden in 2006. Toen was hij 91 en die man, die Kea, ja, hij heeft uit allerlei films gespeeld, deze George Kennedy Jr. In deze film, onder andere. Naked Gun 33, en een half. Hij heeft ook in Delta Force gezeten. Hij heeft natuurlijk, dus ook, oh, ja, in deze film, oh, dit zat hij ook: Loveboat. En hij is misschien nog wel bekend uit Naked Gun, want daar was hij namelijk de politiekapitein Ed Hocken. En uh, Airport, Gunsmoke... ...ja, echt, in alle soorten films heeft hij gespeeld... ...deze George Kennedy Jr. Of die geef geen familie, ja, hij is geen familie volgens mij... ...van de Kennedys, Don Nance. Maar maffies heeft ooit in een film gespeeld... ...hier in Nederland, Intensive Care... ...waar in 1991... Adductor ...on the threshold of discovery... We are on the brink of a revolutionary advancement. En hij is toen voor één uur inge... Of nee, voor één dag ingehuurd. Voor, voor deze stemming. film, Voor deze intensive care. Want ze hadden niet meer geld om, voor die, uh, voor die film, uh, uh, om hem in te huren. Oh. En toen, na die eerste draaidag... Hebben ze een stand-in gebruikt. Maar omdat hij namelijk in deze film zwaar verminkt was geraakt... Konden ze een stand-in gebruiken met gewoon een masker op. Oh, kijk. Deze, deze George Kennedy. Dat is heel slim. Dat ja, Heel helpt. slim. Ja, wat hebben we nog meer? Ik heb, ik heb nog wel meer hoor. Ja, nog even eentje dan. Ja, nog eentje ja. nog. Ja, Gazebo, een Italiaanse ja. zanger. En die had dus het nummer één hele hit. Dat dus is I Like Chopin. Die was in 1983 was dat een hit. Deze en, bedoel je. Ja, geweldig. Wie kent hem niet? Ja, precies. Hij heeft daarna nog wel eens een andere hit gehad. Dat is dit. Masterpiece. Nou, je herkent het meteen al. Dat is de stem, ken ik wel, ja. Ja, daarna heeft hij eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan, maar hij heeft wel een platenlabel gestart. Mm. Soft records geloof ik dat het van hem is. Dus hij heeft, uh, hij heeft daar zijn handen vol aan, denk ik, uh, Casebo. En dat het het plaatje dit, hè? Dit plaatje is echt heel oud, hè? Dat ja. zei zijn net 82, 1983. 1983. Oh, ja, dat is dus gewoon 40 jaar geleden. Dat is echt uh, heel lang geleden. En dat is dus inderdaad wat je net over had. Van dat je dan gelijk terug zit in die tijd bij bepaalde dingen. Dat is een muziek of een geur. Ja. En dan, zit je gelijk weer, dan, dan, dan weet je precies wat je deed uh, bij dingen die indruk hebben gemaakt. En Ik af... had toch wel een klein dingetje toch vertellen over die seriemoordenaar. Ja. Er stond dus op internet dat hij dus uh, 99 plus moorden heeft gepleegd al. Oh! En omdat hij, hij, heeft levenslang, hij is niet te dood veroordeeld, omdat hij dus meerdere andere moorden heeft bekend. Maar dan denk je al mezelf van, zijn al die vrouwen, het waren vooral vrouwen die vermoord, ja. zijn dat niet allemaal op de radar geweest of zo? Die zijn waarschijnlijk niet mis... Ja, het waren allemaal, er waren een hoop vermiste vrouwen overal. Oh, Oké, okay, dat wel. En uh, hij is dus veroordeeld voor 49 moorden. En hij heeft dus levenslang gekregen zonder kans, zonder kans op voorwaardelijke in vrijheid. Ja, want hij leeft nog steeds. Hij leeft nog steeds. Ja, hij hij ziet er ook inderdaad ook erg ontevreden uit, hoor. Dus ja, maar hij is echt zo. een van de meest actieve moordenaars... in de Amerikaanse geschiedenis. Blijf in beweging. Maar niet op deze manier. <laughs> nou, als je toch even terug in de tijd wil... en echt zo'n gevoel wil hebben... Dan, dan, sportman. Moet, je, dan uh. moet je met dit hebben. Ja, dan krijg je het ook, hè. Echt een voor soort gevoel. Ja. Dennis de Jong speelt op de keyboard. De keyboard bij Styx. Doet hij trouwens niet meer... Want hij in 1999 heeft hij afscheid genomen. maar hij, hij kon niet zo goed tegen het felle licht. Wat de fok, dan doe je toch een zonnebril op. Dat zag je ook heel vaak, dat hij een zonnebril op had. Maar dat was niet voldoen. Deze Dennis de Jong is vandaag 76 geworden. en zat vroeger in Styx. Hadden ze nog meer hits? Jazeker. Take me back to boat on the river. I need to go down. Yes. Sticks, maar bekend is het ook altijd nog Beep. Goed, tot zover de verjaardag. Het is wel weer even mooi geweest, zegt dames en heren. Zeker. Phoenix hebben een nieuwe CD uit. Alleen maar nieuwe muziek met Enzra Kuning. Tonight. Dat was de eerste hit, de grote hit, voor Phoenix. Nu hebben ze een studio. nieuwe CD. Tonight Fusing, Ernst is oh, Een beetje het een handelsmerk voor deze, voor deze band. Geef niet, het is wel weer eens leuk om wat muziek van ze te horen. Het is weer tijd voor... Zandvoortse berichten. Zeker, ontheffing voor het doden van Vossen is ongeldig. Dus nou, mocht je denken van, nou, van vandaag wil ik nog even uh, lekker de, het, uh, de duin in. Om... Uh, dus niet op de dat vorst. Dat is gewoon sport, is dat, ja? Ja, is gewoon sport, ja. Ga meer naar buiten. Ja, meer naar buiten en... Kijk kijken of je nog wat uh, kan schieten. Nee, ja. richt je uh, pistool maar even meer op de herten. Oh ja. ja oh, dat ja, ja. ging al vrij heftig hoor, om het neer te schieten. Ja, ja en er komen herten bij, die zijn heel tam. Want die komen nou straks uit al die kinderboerderijen. Ja. Dus die kan je zo schieten. Want die, oh, wat heerlijk. <laughs> Echt. En niet zo van dichtbij. Gadverdamme. <laughs> Ik zit er helemaal onder. Ja, het spat helemaal U. tegen mijn bril op. Nou, ja. Nou, ja. Nou, dat doen we niet meer zo ja. hoor. Nee, sorry. dus. Ja, ja. Want het, het, het, het bleek dus. Het afschieten van vorsen was uh, in bepaalde gebieden in Noord-Holland. En dan vooral hier in het waterleiding gebied Was eerst toegelaten. Want omdat ze dachten namelijk dat wij de vogels daar last van hadden, eh, die wilden ze graag beschermen, maar er is onderzoek gedaan in de waterleiding, down gebied, de dus hebben helemaal geen schade aan eh, waad, eh, aan wij de vogels. Dus dat is onzin. Dus we forsen met rust. Dat is nu pak misschien een eentje of zo. Of een... Ja. Nou ja, eders zijn soms ook wel een beetje te veel van en vooral te veel eenden dan gaan de mannetjes de vrouwen weer eh, last van. Ja, dat is heel naar. Dat, uh, dat... Nee. Uh... Nee. Brood geven is ook Brood geen geven. goed idee. Dat is ook geen goed ja, idee. Ja, moet je ja, Hoe beleeft u Zandvoort als toeristische bestemming? Er is, de, er is een nieuwe enquête die de gemeente wil, en die wil graag de mening hebben. En er is dus een vragenlijst gemaakt waarin wordt gevraagd naar je ervaring met bereikbaarheid, faciliteiten voor bezoekers en de leefbaarheid in Zandvoort. En uh, hoe ziet u de toekomst van Zandvoort voor u? Er is dus online via www.zandvoort.nl, daar zie je gelijk al de, de kop van uh, wat. Uh, hoe beleeft u Zand voor de Bestemming? En uh, daar staat een enquêtefilm in. Er liggen ook papieren exemplaren. Die liggen klaar op het gemeentehuis, in de bibliotheek en in Pluspunt. Die kunt u dan ook weer inleveren. Duurt tien minuutjes, maar als je hem invult en je zet je e-mailadres erbij, dan, dan uh, kan je een vvv bon oh ja. winnen ter ja. waarde van 25 euro. Oh, dat is wel moeite. Maar misschien word je dan ook wel, als je dan heel erg negatief bent, word je misschien ook opgepakt. Dat kan natuurlijk ook. Oh ja, maar ik, uh, ik ja wij dullen het niet. geen tegenspraak. We zijn het de niet. beste. Zonder uh, omgevingsvergunning, uh, de Dutchse groep BV uh, heeft uh, funderingen gebouwd in de stenten voor de uh, camping of nou ja, dat park. dat recreatiepark gaat gaan ontwikkelen. Willen ze natuurlijk 250 van die luxe chalets neer gaan zetten? Chalets, chalets. En uiteindelijk uh, daar hebben ze geen vergunning voor en toch hebben ze twee van die funderingen al geplaatst en nu is de gemeente daar uh, achteraan gegaan. En die hebben dus gezegd... nou, we willen binnen vijf dagen meer gegevens hebben. Hoe is dat nou ontstaan? Hebben ze binnen vijf dagen geen gegevens hebben... dan gaan we dat vorderen. Wat? Dan gaan we dat afdwingen. Zo, zo, nou, nou. Dat is helemaal wel heel heftig. Gangsommetje erbij. Drangzommetje erbij. Daar heb ik niet, niks over gehoord. Maar dan gaan ze vorderen. Dus nou, ik weet niet. Die dingen liggen daar al. Volgens mij hebben ze al stikstof uitgestoten. Dus ja, wat moet er nu nog gebeuren? Moeten ze dan afbreken? Nee, dat ook niet. Want dat gaat ook weer stikstof uitstoten. Mm, lastig dit allemaal. Hoor. Ja, zeker met de, de, de dure 2000-omgeving hier allemaal. Ja. Uh, als je dan stappen zet in de natuur, is het al belastend volgens mij. Dat is mij. al stikstof, hè? Ja, dat is al stikstof. Oké. Okay. Dus. De, de oudere partij Zandvoort heeft het vertrek van Peter Kramer. De wethouder heeft bekendgemaakt. En uh, de burgemeester heeft al gezegd dat hij kennis genomen heeft van het bericht. En uh, hij heeft respect voor zijn beslissing. En uh, hij wordt bedankt voor zijn grote betrokkenheid en hetgeen hij... Toch de afgelopen acht maanden voor Zandvoort heeft betekend. Hij was verantwoordelijk voor de Dutch Grand Prix. en de producten over gebiedsontwikkeling, vastgoedtransformatie en de renovatie. En de oude partij, uh, Berlin en en die komt straks. Een goedemorgen, Zandvoort vertellen uh, wat ze nu gaan doen en waarom. En uh, dus, daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Dus ik ga zo even. Luisteren. Natuurlijk gaan we luisteren. Bodemonderzoek naar PFAS in de duinlandjes, of de moestuintjes. En, en het is een lichte, lichte hoogteconcentratie PFAS. En water, de drinkwaterbedrijven en natuurbeheer hebben daar onderzoek naar gedaan. En ze hebben gekeken dat, ja, dat, er, dat er iets meer PFAS in de grond zit. Niet zo dat het moet gesaneerd worden. Dus niet verontrustend. Het zit toch binnen de grens van de gezondheid. Maar uh, ze gaan verder ook geen onderzoek doen. Maar ze hebben wel zoiets gezegd. Ja, dicht bij zee is meer PFAS. Dat komt waarschijnlijk toch uh, vanuit zee komt het uh, uh, ja, aan land. En wij verspreiden het zelf ook natuurlijk. Het komt voor uit uh, verf. Uh, blusschuim. Uit van pannen komt het natuurlijk. Nou, dat wisten we allemaal wel. En ook uit uh, kleding en cosmetica zeker. Nou, wil je meer informatie hebben, op www. Uh, rief, uh, nou goed, kijk even op de, de uh, internetzijde daarvan van RIVM. En uh, PFAS, uh, ja, uh, ja, kan je daar nog wat dingen verbouwen? Nou, ik zou denken, uh, ons tuintje vlakbij zee zou ik wat terughoudender zijn. Ja. Maar PFAS zit tegenwoordig overal in, hè? Ja, zeker. Echt zitten we onder ons lichaam ook, dus dat hou je echt niet meer tegen. Ja, het zit helemaal vol. Ja. Uh, morgenmiddag tussen, uh, tussen uh, kwart voor vijf en half zes staan er gebakpakketjes klaar in Puspunt. Die kunnen opgehaald worden tegen een donatie. Hoogte naar keuze. Door de QR-code te scannen op het pakketje. En het is dus eigenlijk, opbrengst is eigenlijk voor het goede doel. Voor uh, Zandvoort, voor Syrië en Turkije. Ja, mooi. We dus zijn gisteren heel hard bezig geweest met bakken en zo. Hartstikke leuk. Ja, goed en, ja, er is dus ook nog een Zandvoors benefit diner. Dat is volgende week vrijdag van uh, half zes tot acht uur. Het is een Arabisch driegangen diner vanaf 30 euro. Je mag meer storten. Alle opbrengsten zijn voor de slachtoffers van het rampgebied. En de Schilderclub en de Breiklub verkopen die avond ook hun werk voor het goede doel. Dus iedereen is welkom vanaf half acht. Nou, als... voor koffie en een kleine geld. Ja, de gemeente heeft al uh, echt 25 miljoen gedoneerd. En dat uh, hebben ze al uitgerekend. Dus 1,50 per inwoner van Zandvoort. Wat zeg je nou? 25 miljoen, dat kan niet. Dat is niet? veel te veel. 25.000 euro. Ik dacht 25 miljoen. Ja, dit zou leuk zijn, maar alleen de begroting is al 7 miljoen of zo. Ik doe gewoon even een lekker groot bedrag. Maar wie weet gaan ze nog een bijstorten. Zo kunnen 25.000 bij. Mooi gebaren. Uiteindelijk een landelijke actie was dat woensdag. En iedereen heeft toen geld overgemaakt. En dat is wel duidelijk, want er is 89 miljoen opgehaald, geloof ik. Goed, er komen groene parkeervakken. De gemeente is enige tijd al bezig met Nieuw-Noord om het groener te maken. En deze week zijn er aantal proefparkeervakken gemaakt. En uh, dat staat op... staan op groene vlakken. Dus het water kan veel makkelijker de grond intrekken. Ze hebben dus uh, uh, betonnen platen gemaakt met gaten daarin. En op twee locaties. zit in de Lorenza straat is dat uh, geplaatst. En uh, bewoners moeten dat gaan uitproberen. Er wordt geëxperimenteerd met betonnen platen. Dus en met, met tegels. Uh, de hele straat blijft uh, zo. Tot de herinrichting in 2027. Daar wordt gekeken. Wat is er goed aan? Wat is er minder goed aan? En dan uiteindelijk uh, wordt er misschien wel gekozen voor deze groene parkeervakken. Ja, zeker. En ja, dus normaal wordt het altijd helemaal dichtgestort. Maar het is ook veel mooier om het open te blijven. Ja, logisch. Je, Ik lieg hoor. Ik in zet, de begroting is... Uh, t -t -t totaal is 67 miljoen. Ik wil zeggen dat voor mij is Ik het veel ,7, meer. 67 miljoen is Maar miljoen? Uh, de storten <laughs> voor Syrië is wel uh, heel veel. Is echt heel veel. Maar ja, dan ik denk uh, dat kunnen ik. ze mij niet meer betalen. Ja, ik bedoel, nee goed. Nee, dat snap ik. Dat moet je ook weer niet hebben natuurlijk. Nou goed, tot zover. Het is altijd weer tijd voor die landenkeuze. Ja, we hebben het nog niet opgesnort, maar dat doen we zo. Dan doen we eerst ja. even een <muchleuk> ander muziekje. Zeker. More Than Days. Oh nee, eerst Mia Wehra. Where Ja, goed even uitspreken. Rerun.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 A shotgun, they for the Ja, Gray, en dat heet de rerun. Doe maar even een rerun. Zeker, zaterdagmorgen, 20 minuten voor tien. Uit langzaam licht worden, Zandvoort. Ja, het was net allemaal zo erg grijs. En nu is het wel weer lekker. Het ziet er wel weer lekker uit. Ik denk, ja. je straks even een rondje lopen en misschien even, even zwemmen. Nee, zonder gek. Nou ja, dit is er, hè? Ja, wat zijn ze er alweer, de zwemmers? Ik keek ik, pas geleden, ging gewoon uh, liever op het strand. Er was er een groepje, en die ging gewoon even een duikje doen. Lekker oh. foto gemaakt. Die gingen gewoon in, dat, in die kou bij jou echt op. Mag nou, dat... uh, ik doe niks uit. Mag dat wel? Nou goed, ja. uh, de, eigenlijk, degene die we eigenlijk vergeten zijn, die is ook vandaag jarig. Ja, dat kan, kunnen we toch niet. Ja, daar moeten we bij stilstaan. One day I'll fly away. Ja, vandaag yeah. 71, hè? Dat valt best wel mee, dat eigenlijk. Ja, dat ook, hè? Nou, vind ik wel mee. En, 71. Dus die is al 15 jaar geleden al begonnen met optredens. Met George Benson, Quincy Jones en zo. One day I fly away en ook dit natuurlijk. Oh, Heerlijk. Ja, de tekst is eigenlijk ontzettend bekrompen. De erg wat zingen is Streetlife en meer niet. Maar de groove van deze plaat is uitmuntend. Gewoon Randy Crawford dus. En die wordt vandaag 71. Moest er even bij stilstaan. Nou goed, heb jij nog meer wetenswaardigheden? Ja, ik heb nog eigenlijk wel dat Willie Alberti is op deze dag in 85 overleden. Oké. Okay. En, en hij is maar 58 geworden, hè? oh, oh echt ja. maar 58? Maar? Ja, en hij was de eerste Nederlandse zanger die de Amerikaanse hitparade haalde. Kijk. Want, uh, hij, zijn versje van Marina kwam binnen in de Billboard Hot 100 in november 59. En hij haalde de 42 plaats. Oké, okay, geen nummer 1. Dat dus, ja, uh, dus wist ik helemaal niet dat hij in Amerika had. Leuk hè? Ja. En hij had uh, echt, uh, echt uh, uh, succes met onder meer Come Prima en Una Marcia In Fa en Quando, Quando, Quando. Okay. En uh, nou ja, de glimlach van een kind natuurlijk en zo. En Juliana bedankt. Oh, en hij heeft ja. ook wel uh, de hitparade heeft hij, uh, met Saeri Masta Sola. Dat is dus ook, uh, hij heeft dus heel veel Italiaans gezongen. En uh, ja, op zich uh, heeft hij natuurlijk best goed geboerd. Maar 58 waren, hè? Ja. Echt wel heel jong gestorven. Ja, zegt jeetje. Ja, vroeger, vroeger vond je dat oud, maar tegenwoordig moet je zelf bijna zo oud bent. Nou, jij bent al ouder. Je bent echt veel ouder. gewoon. <lacht> jij, jij bent toch 58? Nee. Jij wordt nee, ik ben jij nee, wordt Ik het. ben een stuk jonger. Geestelijk sowieso al. Maar ik ben 57. Oh, kijk. Ik word 58. Nou, misschien overleef je hem. Nou, als we toch over... je had het net over Juliana bedankt. ook ja. Prinses Christiane zou vandaag ook jaren zijn geweest. Christina. Christina. Jawel. Christine die niet goed kon zien en oh. toen heeft ze een naam. Oh nee, het was Marijke. Ze kon niet goed kijken. Later werd het Christine. Die vroeger niet zo goed kon zien. En ze is het altijd een zeiken. Ja, goed. Uiteindelijk, uh, ja, het is wel een maf verhaal, want Juliana is ooit besmet geraakt met de rode hond en ze heeft toen, de, geloof ik, de, de Nederlandse troepen bezocht en daar was de rode hond. Ja, dat ze was Tegen zwanger. Tegen in. Als je zwanger bent. Ja. En je komt In aanraking met. Klopt. En toen heeft ze de de, de, troepen, de Nederlandse troepen bezocht en daar heeft ze rode hond opgelopen en toen uiteindelijk is dus uh, deze Christine geboren met één oog blind en één oog heel slecht zien. En het maf is, uit die hele affaire... door het bezoek van die, die Nederlandse soldaten... is dat eigenlijk die, die, Hof, uh, die Greet Hofmans affaire ontstaan. Hè? Want die ja. hebben ze uiteindelijk in huis gehaald... Ja. om die ogen beter te krijgen. Ja. En die heeft zich met van alles bemoeid. En daar werd uh, Bernard een beetje naar van. Ah, ja, <laughs> die zegt, ja, ja. dat mens eruit, of uh, jij gaat eruit. Of ik ga eruit, bedoel ik. Nou goed, uiteindelijk... Uh, nou, goed, het is uh, wel bijzonder. En trouwens, deze... Uh, prinses Christina heeft heel veel kunstwerken verkocht. Onder andere pas alleen nog een, uh, een Ruben, hè? Oh, ze leeft niet meer, hè? Nee, ze is overleden nee. in 2019. Ja. Maar uh, ze heeft uh, allerlei dingen verkocht die eigenlijk gewoon in Nederland moesten blijven. Een tekening van Ruben is gevuild bij so Sotheby's. Zonde, hè? Rubens. Rubens. Oh, ja. ja jeet, dat is wel erg jammer. Dus moet het nou, nou, uh, uh, ja, dat is dat het Rijkse Zee moeten komen. Ja, dat is ook wel opgeboden, maar uiteindelijk was dat te laag. En toen is het er uiteindelijk toch uh, uit Nederland vandaan vertrokken... Oh, je geeft de Jolandekeuze draaien nu, hè? Oh, ja, die Jolandekeuze. Ja, ik was ik het bijna al vergeten. Ja, wel hoor. Ja, dat moet je echt dus, doen. De uh, Gazebo, die is vandaag, hij is van 1960, dus reken uit, Ja. 63 geworden. En hier zijn de grootste hit. I like Chopin. ZANG Zeeboom. En het heette Like Chopin. Later heeft hij nog een andere plaat gehad. Dat was niet zo'n grote hit. Maar goed, hij is later toegelegd op het maken van. Uh, hoe noem je het Van uh, andere platen. Oftewel, uh, het platenlabel is hij gestart. Soft Records, volgens mij was het van hem. Goed, nou, het is een week natuurlijk van uh, alle gebeurtenissen in, uh, in Turkije. En dat vooral de, de, noem je dat ook weer, de reddingswerkers... die uiteindelijk uh, terug zijn gekomen en onze helden zijn binnengehaald. En ook de verhalen zijn echt hartverscheurend. Die kan bijna niet met droge ogen naar zitten kijken of zitten luisteren. Dat je denkt, bizar gewoon, want die gasten hebben meegemaakt... dat je op dat moment moet beslissen. Je hoort iemand kloppen ergens onder in, in een gebouw dat je denkt van... Wat fuck, ja daar zit wel iemand, maar dan gaan ze het inschatten. Ja, want dat gaan we niet redden. Dat gaat, dat gaat wekenlang duren en dan is het maar afwachten of diegene nog leeft. Dus we laten hem zitten, we gaan verder. Oh, ja, dit, dit is echt bizar. En ook dat verhaal, dat heeft al meer keer gehoord, over dit jongetje wat dan vaststelt met zijn arm. En dan zitten ze op het punt om de arm eraf te halen. En dan komt er toch nog iemand met een geniaal idee om uiteindelijk iets van een trilapparaat erbij te halen. En, uh, en daardoor schiet, dat arm wel, schiet die arm wel los en uiteindelijk kunnen ze gewoon die hele jongen gewoon nou, leven eronder vandaan halen. Dus dat zijn. Uh, ja, bijzondere verhalen. En het zijn gewoon Nederlandse reddingswerkers die er echt wel de helden zijn geweest. Maar ook de mensen die daar ter plekke gewoon het maar moeten accepteren... dat hun, kind of een, dat hun uh, familie niet gered worden Want daar, dat, gaat niet, dat gaat niet lukken. Richtig, en die moeten het maar accepteren. Dat is ja, het is echt bizarigheid gewoon allemaal. Het is heel bijzonder. Ja, is was ook zo dat die ene voetballer dan uh, overleden is. Die uh, zat er ook in. En uh, ik ben even zijn naam weer kwijt. Ja. Maar het was net op het journaal. Maar dan ga jij dus uh, voetballen... In, uh, in Turkije. En je komt zelf, kom je uit Kenia. En dan ga je in Turkije voetballen. En dan word je daardoor een aardbeving, uh, wordt je leven ja. beëindigd. Ja. Dat is toch echt bizar. Ja, bizarre dingen allemaal. Nou, goed, ja. dat, is, dat is de week wat allemaal afgelopen week, uh, dat is wat er gebeurt. Dat is afgelopen week. Ja. En, uh, nou, wat Zit je nog verder te lezen? Ja, ik had ook nog uh, een stukje wat ik las. Dat vond ik wel leuk van vandaag in de muziek. Maar dan zag je ook dat er iemand meedeed in Duitsland. Het programma heet dan... Deutschland zoekt de superstar. Het was Didi Knoplauch. Terwijl Didi Knoplauch. Maar die deed mee. En toen bleek dus dat hij eigenlijk een meisje was. En het geld wat ze eigenlijk wilde winnen... met die Duitse versie van Aardas, die wilden ze gebruiken om zich een penis aan te laten meten. Dat is natuurlijk groot nieuws. Maar hebben wij in Nederland niet gehoord. Nee. Maar wel bijzonder. En ja, uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen... met deze Didi Knoplauch. Nou ja, zij heeft niet gewonnen... Nee, maar. Weet uh, wel een. Uh, het dus, het is toch, gaat toch steeds als man door het leven. Uh, okay. maar heeft ze wel iets aan laten meten dan? Ja, ik denk het wel. Ja, ik vraag toch jou ook niet of je iets hebt aan laten meten? Nee, ik bedoel. Nou, omdat daarvoor dat wil dat geld wat ze daarmee vond. Nou ja, misschien ja. heeft ze het op een ander manier voor elkaar gekregen. Dat was leuk geweest. Dat was natuurlijk wel hartstikke leuk geweest. Ja. Maar nou goed, één van de laatste plaatjes voor Een van de laatste plaatjes voor de, laatste plaatjes voor, um, um, voor tien uur is dit: Ja, Tofu Lo. En Grapefruits.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 is a blend. now keep it down I don't like my measurements, won't make a sound Diane, how she guards the clock, she's in control Now why is everyone in shock? You let her go, The swans a ballet grapefruits. En dat is weer een verwijzing naar modellen die heel vaak grapefruit gebruiken om dan de hongergevoel weg te, te halen en uiteindelijk dus langer door te gaan en uiteindelijk dus een broodje mager te worden. Maar ja, het is allemaal Ik heb uit. ook een grapefruit bij. je. Het helpt. Je ziet het. Ja, precies. <lacht> ja, helpt. Uh, hmm, hmm. hmm. ja. Het is uh, vandaag elf jaar geleden dat uh, I Will Always Love You van Whitney Houston... weer binnenkwam in de top 40. En waardoor kwam dat natuurlijk? Oh, we komen Omdat er ook niet week... vanaf van die plaat. Omdat een week daarvoor is, uh, is uh, Whitney Houston overleden. Uh, maar ze had dus in 1992 al had ze het nummer gecoverd... voor de film The Bodyguard. En oorspronkelijk kwam hij dus van Dolly Parton vandaan. de yeah. originele versie. En de versie van Whitney Houston werd een enorme wereldhit. Uh. En uh, de single kwam dus weer binnen als gevolg van overlijden. En uh, toen bleef hij ook nog eens eventjes... Drie weken in de, in de lijst staan en tot nummer 17 kwam hij. Moet je okay. nagaan, hè, dat het dan weer een hele revival geeft. En ze had dus een dochter, yeah. dat vind ik ook nog zo ongelooflijk, die is, die is ook al zes jaar geleden overleden. Die, die dochter van Whitney. Oh ja, dat en klopt. De, ja, ja, ja, ja. Bobby en, Christina. En dan denk ik van, Ja, dan, dan is al het geld gaan naar haar familie dus. Blijkbaar. Dat klopt. Ja, Bobby Brown en Whitney. Ze hadden nog een dochter. Bobby en die Bobby is Bobby Christina heette ze. En uiteindelijk heeft Bobby Brown ook nog weer een vrouw gehad. Die ook weer overleden is. Ook aan de drugs. Nou, het is echt wel een aardigheid ja, in het nest toch? Ja, is, dat zie je. Geld zou gelukkig kunnen maken, maar het is het bij hun niet uh, geworden. Het nee, is niet helemaal gelukt. Ja, nou, vandaag in de Telegraaf toch te lezen: het ondernemer in verdomhoekje. Ondernemers en de bronsorganisatie zijn niet te spreken over de ijzig houding van de Haagse politie richting het Nederlands bedrijfsleven. Vooral over de Tweede Kamer zijn ze tegenwoordig, uh, hebben ze een goed woordje meer over. Dat heeft allemaal te maken met de affaire rond uh, de afschaffing van de dividendbelasting ruim vier jaar geleden. En heel wat bedrijven zijn uh, Nederland uh, verlaten. Uh, Shell, Unilever, DSM en ook Bagheraar uh, uh, Boscalis dreigt uh, te vertrekken. En uh, ja, het moet, het moet gewoon weer wat veranderen. Het, moet, het klimaat moet wat aantrekkelijker worden gemaakt. Want ja, die bedrijven zorgen wel weer voor baantjes natuurlijk. Dus dat zal wel mooi zijn. Dat we die mensen een beetje hier aan de gang kunnen helpen. In plaats van dat ze naar het buitenland gaan. Goed. Een nieuwe cd van de koeks is uit 10 tracks to echo in the dark. Yeah. Oftewel oude rukjes op een cd met hierna wat nieuw Nothing's From the life I had I shouldn't hesitate Walk like an animal into the world of glass Seems so fragile, nothing was built to last All the love that you had, all the lives that you led Mean nothing It's trickling down, I can't hear sound In, big, big. In the modern days These months they so fake these Mondays. In the modern day, These, Mondays, these, Mondays, these Mondays, so vaguely, with these This is bigger than the fear of atom bombs Truth is on sale at your local restaurant Time for sailing out has been and gone and died Music lover al jaren muziek en de naam van de band is ge, geschoeid op een, een track volgens mij van David Bowie of zo. Op een of ander album waar het uh, ooit op te horen is. Goed, nou we lopen tegen het eind van het, raam, het ja, nou, Wat kunnen ga... we nog melden? Nou ja, ik ga me klaarmaken om straks mee te doen met de Stanford Light Rock. En ik, ik hoor van jou net dat het ook in Alkmaar is, hè? Ja, wonderlicht. Het is, uh, ja... Het, je hebt ook lichtjes lichtjesavond in Alkmaar. Dit is wonderlicht en dit is nog even meer aangekleed... met ja, het wel allerlei kunstwerken. is allemaal theater en zo. Wat ja, leuk. Ja, het was ooit in de kerk. Toen was het heel slecht weer. Een windrecht, toen hebben ze het binnen gedaan. Dat was niet zo bijzonder. Nu is het buiten. Heel spektakel. Ja, ik zie zelfs een man die... Uh, ...op een boom heen en aan het piano spelen en zo. Ja, klopt. Dat is echt wel heel grappig dit. Ja, heel bizar, uh, bizarre dingen. Ja, dus je gaat even kijken vanavond. Nee, nou, van morgenavond misschien. Vanavond oh, uh, is we een van dansfeest waar we natuurlijk naartoe oh, moeten. Nou, een goed. Dance party. Een danceparty. Wow. Goed. Nou, maak er een mooi weekend van. Ja, tot volgende week tot weer. Tot volgende week. Dit was Toepelkleef. Hoi, hoi. Hoi.